Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De Gigazaak tegen motorclub Calo Wago is net begonnen. Die club is inmiddels verboden. Er moeten behoorlijk wat mensen voor de rechter verschijnen, vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel. Ja, hou je vast, 21 verdachten die terecht staan voor het uitvoeren van vijf huurmoorden en het beramen van nog eens elf moorden op bestelling. Een strafdossier van 50.000 bladzijden en meer dan 60 zittingsdagen die gepland zijn. Hoofdverdachte is de oud-baas van Calo Wago. Hij zou tegen betaling moordopdrachten hebben aangenomen, onder meer van Ridouan Taghi. Die wordt zelf niet vervolgd. Hem hangt al levenslang boven het hoofd in een andere rechtszaak. Orkaan Ida trekt over de Amerikaanse staat Louisiana. In steden en dorpen is de stroom uitgevallen en straten staan onder water. De orkaan is in kracht afgenomen, maar toch maken bijvoorbeeld ziekenhuizen zich nog zorgen. Die liggen vol met coronapatiënten. En bij één ziekenhuis bleek het dak niet bestand tegen de harde wind. President Biden belooft alle hulp. Planning uh prepared voor het worst. Als zo de storm passes, we gaan put de uh, uh, country's full might behind the rescue and recovery. Orkaan Ida is een van de krachtigste orkanen ooit gemeten op het Amerikaanse vasteland. Met windsnelheden van zo'n 230 km per uur. En studenten mogen in de klaslokalen en collegezalen weer aanschuiven. Het studiejaar is weer begonnen op mbo's en hbo's. Verslaggever Vincent van Rijn ving de eerste studenten op vanochtend. Ik zou niet zeggen dat ze, net als bij popconcert, met een matje voor de deur lagen. Maar de gezichten staan zeker vrolijk. Martin, jij vertelde me net dat je pabo gaat volgen hier. Hoe vind je het om weer in het echt les te krijgen? Ja, het is eventjes apart. Het is weer een beetje wennen. Uh, maar ik heb er super veel zin in. Hoe lang heb jij vooral online les gehad? Uh, ik denk dat ik wel een goede twee jaar online les heb gehad. Dat uh, was wel eigenlijk altijd heel demotiverend. Dus ik ben nu wel echt mega blij dat ik weer uh, naar binnen mag. Vijf MBO-instellingen vragen studenten alsnog achter hun laptop te kruipen voor sommige lessen, staat in de Volkskrant. Ze blijven soms online les geven omdat er dan meer tijd overblijft om fysiek les in kleine groepen te geven.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 Aha. Uh, want uh, er zijn de afgelopen dagen uh, heel veel e-mailtjes binnengekomen bij uh, de organisatie, bij het team doorlaatbewijzen. En dat waren er uh, logisch uh, steeds meer. Want ja, mensen wachten nog steeds op hun doorlaatbewijs en gaan dan reageren. En hebben ze een dag later nog geen doorlaatbewijs, gaan ze opnieuw reageren. Met andere woorden, er is een stuurmeer aan e-mails uh, ontvangen die ja. allemaal gelezen en beantwoord zouden moeten worden.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 Ja, nou, dat, nou ja, dan moet je gewoon op de fiets. Ja, ik, ik blijf op de fiets dat we de trein komen natuurlijk. Nee, maar omdat sommige ja. mensen dus 14 doorlaatbewijzen kregen en maar één ja, auto hadden, het, dacht los. ik, nou laten we ook even ja. aangeven dat er in deze hectiek ook een paar dingen goed gegaan zijn. Uh, mensen die geen auto hebben, hebben in ieder geval geen doorbewijs laten gekregen. Nee, nee, nee, nee. Dus, dat is toch goed. Nou ja, gelukkig. Nee, want het zijn natuurlijk heel veel mensen die gewoon wel hun doorlaatbewijs hebben gekregen, soms dus wat ja. later dan verwacht.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 Mensen worden uh, in ieder geval, uh, als het gaat om een parkeerplek, eigenlijk doorverwezen, Want er zijn niet meer parkeerplaatsen dan aan parkeervergunningen zijn verleend. Juist, maar dan hoop ik dat de, de snoonaard die ze aanbiedt dat erbij vertelt. Uh, en dat natuurlijk de, degene die ze misschien zou willen kopen uh, daar ook over nadenkt. Want die denkt natuurlijk, ach ik heb een doorlaatbewijs, ik kan lekker met de auto naar zandvoort.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 Zo is het. Um, ja, en dan hebben we natuurlijk even een andere vraag... even los van ja. al deze dingen. Uh, dat Verstappen Weekend of Verstappen, hoe mij nou? Uh, het, uh, de Grand Prix komt eraan. Ja, en nu als verantwoordelijk wethouder... is dit natuurlijk gewoon... Uh, uh, vier dagen op de tribunes... Uh, hebben <laughs>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 Yourself you have to have and watch it work away away and don't say maybe you'll try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 Ja? Ik niet, helaas, want oh. ik was een dagje naar Friesland. Maar oké. Okay. Oh, oké. Okay. Nou. Ja. Uh, ja, uh, ik kom uit Aston. In de trein kan je heel goed uh, internet kijken. Oh, ja. ja maar ja. Ik, was een, ik, ik was mijn man aan het uh, vervoeren. Nee, dat lukt me. Oké, dat snap <laughs> ik. Uh, maar die, die had een, een, een, een hele make-over uh, gedaan. Het, het haar zat anders. Een bril was aangeschaft. Uh,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 Uh, nou, ik weet het niet hoor. Maar als je mij uh, nu voorbij ziet lopen, dan, uh, dan zie je dat ik de hele zomer heb gewandeld met een vriendin. En, uh, zijn we zijn in coronatijd mee begonnen, dus mijn haar is wat blonder. Ah, ja, dat klopt. Maar het ja. is natuurlijk koepselij uh, van, de. blijkbaar was er toch genoeg zon.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 Dus dat is aan de orde. En dan gaan we met elkaar praten over de moties. Zo van, gaan, we, gaan we die kant op of gaan we die kant op? Het is een klassiek dan... congres. Het ja. is allemaal online hè? Ja, het is online. Maar we hebben al eerder uh, congressen gehad online. En dat gaat, eigenlijk, uh, dat gaat eigenlijk heel erg goed. Ja? Ja, ja oh, dat, dat is, is ja. heel fijn ja, natuurlijk. Het is, je, krijgt, je krijgt op tijd informatie uh, thuis gezien. Kijk, er gaat niets boven live vergaderen hè.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 Uh, qua, qua stemmen niet. Het is niet zo dat wij bij GroenLinks van kunnen stemmen over, over deze visie. Dat heeft te maken met onze statuten. Dat, dat, dat kon gewoon niet op die termijn worden ge, geregeld. Wel uiteindelijk met vervolgens besteld, dat bestelde komende regeerakkoord, Dan moeten wij er wel over stemmen. Maar vandaag kun je bij, de, bij GroenLinks je wel een gesprek gaan met onder andere Jesse Klaver uh, met, uh, en met Corinne de, de de voorzitter.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 Dossiers. Want je hoorde ook al voor de verkiezingen en rond de verkiezingen en verhalen dat heel veel Kamerleden bijvoorbeeld ook, zeker voor de kleinere partijen, heel veel moeite hadden om al die debatten die er zijn nu tegenwoordig om bij te wonen. Ja. Dat sommige partijen helemaal niet vertegenwoordigd waren bij bepaalde debatten. En met dit soort samenwerkingen heb je, dat opeens, heb je die mogelijkheid wel. Natuurlijk gaat het nu alleen om de formatie, maar het zou natuurlijk ook kunnen dat het langer gaat duren. Dus ik denk dat het eigenlijk alleen maar ook positief is.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 Dat is ook weer een heel prachtig politiek antwoord. Ja, mooi, uh, maar ook in het antwoord, nee, en Maaike zijn natuurlijk ook gewoon partijleden die ook mogen meestemmen over dit soort dingen. En die mogen er ook Klopt. wel een, een standpunt uh, hebben of mogen jullie dat niet uitdragen, vind je? Nee, nee, nee maar kijk, het is, het is nu voorbaar om te zeggen dat Maaike en ik uh, voor een samenwerker zijn.